Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Minister Eurlings kan zich vinden in de uitslag van de enquête van de AWB over de kilometerheffing. Volgens de AWB is ruim twee derde van de deelnemers voor het betalen van gebruik in plaats van voor het bezit van een auto. Eurlings is er blij mee. Hij verwacht dat na de verkiezingen een vorm van kilometerprijs wordt ingevoerd. Bijna alle partijen in de Kamer, zowel voor als tegenstanders... zien de enquête als een ondersteuning van hun beleid. In Lelystad moeten de gasleidingen en kruipruimtes van ruim 300 huizen worden geïnspecteerd. Uit een steekproef van TNO blijkt dat sommige leidingen zijn verroest. Ze liggen onder 332 huizen in twee wijken van voor 1980. De huiseigenaren moeten hun gasleiding laten inspecteren door een erkende installateur. En als er ernstige roestvorming is, moet de leiding worden vervangen... De kosten kunnen oplopen tot 500 euro en de huiseigenaren moeten dat bedrag zelf betalen. De afgelopen jaren werden de gasleidingen van vier andere wijken in Lelystad ook al geïnspecteerd en zo nodig vervangen. Op Koninginnedag is in Middelburg en Wemeldingen een speciale verordening van kracht. Zo mag de politie op 30 april, als Koningin Beatrix op bezoek is, preventief fouilleren. Ook mogen er minder auto's naar Middelburg komen. Er worden 1600 agenten ingezet. Niet alle details zijn bekendgemaakt om mensen die kwaad willen niet op ideeën te brengen. Vorig jaar probeerde een man in Apeldoorn een aanslag op de koninklijke familie te plegen. Zeven mensen in het publiek en de dader kwamen om het leven. In New York is de VN-donorconferentie voor Haiti begonnen. Hulporganisaties en vertegenwoordigers van zo'n 120 landen zijn bij elkaar om geld in te zamelen. De regering van Haiti hoopt bijna 3 miljard euro op te halen om een begin te maken met de wederopbouw. Begin januari werd het land getroffen door een zware aardbeving. Volgens cijfers van de regering zijn er ruim 200.000 doden gevallen. Vooral de huisvesting is een groot probleem. Veel huizen zijn ingestort en 1,3 miljoen Haitianen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Het weer, veel bewolking en flinke buien met hagel om weer een windstoot. Het is een graad of 10. Ook morgen wisselvallig en dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Show.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 Ja, de geluidsaffecties erbij, hè? Ja. <lacht> Heb jij dat gehoord? ook Als je dit soort geluid wordt, dat je gelijk naar het toilet moet. <lacht> ja, dat, doe dat... jij de techniek even? Dan ga ik naar het toilet doen ah. ondertussen. <lacht> nou, dat kan niet, want ik kan niet bij die grammofoon komen. <lacht> ik zit aan de andere kant van de tafel, man. Stap ja, dat is dat ook dan? zo. Sorry. Goed. Crackers, Band lives on the Stekkers. Welkom terug bij het tweede deel van de vinyljaren. Niks muziek boulevard. Dat is afgelopen op woensdagmiddag. Woensdagmiddag gaan we voortaan uh, dit programma doen. Tenminste, als ik er niet voor die tijd uitgeschopt word, dat weet je natuurlijk nooit. Maar, uh... Dat is mijn tekst, dat zeg ik altijd. Oh omdat we een programmaleiding hebben, een nieuw bestuur. De week weet niet zeker of volgende week weer mijn uitzending mag doen. Oh, dat is, is dat het? Ja. Ja, oké. Okay. Nou goed, in ieder geval woensdagmiddag dus tussen twee en vier. En ik heb begrepen dat het ook... Maar dat zal deze week nog niet zijn, denk ik. Want alles is nieuw natuurlijk. Dat het ook op vrijdagmorgen herhaald gaat worden. Dus mocht u het gemist hebben. En u kunt het natuurlijk ook binnenkort terugvinden op de website van zfmzandvoort.nl. Bij uitzending gemist. Mocht u het niet gehoord hebben, dan kunt u altijd daar... Uh, de uitzending, nog, het programma nog eens beluisteren voor u, <laughs> dat kan ik me niet voorstellen, maar voor zover u daar behoefte aan mocht hebben, dan, dan kan dat dus. Band zonder stekkers hadden we dus, die Animal Crackers, een LP uit 1975. Het was hun tweede plaat, dan moet dat nog wel even vertellen. Ze hadden daarvoor in eigen beheer al een plaat gemaakt, uh, maar uh, ze werden toch ontdekt door Hans van Hemert, de beroemde producer, die ook veel te maken had met Luf en Malt en McNeil en zo. Uh, daarvan kent u hem nog wel. En uh, ze werden dus uitgenodigd om een echte officiële LP uit te brengen op het Philips-label. En uh, nou, die plaat hebben we hier dus in handen, dat was in 1975. En ik laat u nog even wat leuke opmerkingen horen. Je hebt ze natuurlijk allemaal uh, zelf opgezet, maar dat maakt het uit. Um, we hebben hier een opmerking van de Nederlandse uh, Dopert-centrale. En die zeggen we als vast commentaar extra fijn. De technische dienst van Philips, wij zijn er kapot van... Hartschenk, uh, vooral de snelle nummers spreken me aan. Uh, Dick Holthaus, zeer smaakvol. De KLM, ze vliegen weg. En de, de heer Onderberg, u weet wel van die, vieze, van die vieze trakjes. De heer Onderberg, lekker opkikkertje. Nou, oké. Okay. Uh, dat staat allemaal op de hoes. We gaan verder weer met de Beatles. Want we hebben nu, te, we doen niet alles hetzelfde. We hebben dus de volgorde nu omgedraaid. Dat is ook om Maurice een beetje in paniek te brengen, want die is natuurlijk net gewend aan die. Dat houdt me scherp, hè? Ja, dat houdt je scherp. Ik denk: van, uh, hij is net gewend aan de volgorde. En dan gaan we het omdraaien. Beatles nu. Live at the Hollywood, Bay. Hollywood Bowl. Opgenomen in twee concepten. 1964 en 1965. En er staat dan Original Remote Recording at the Hollywood Bowl. Voor both the 1964 en 1965 concert. De productie was in handen van Voil Gilmore. De recording engineer van het 1964 concert was Hugh Davis. En de recording engineer voor het 1965 concert was Pete Abbott. De final mixdown en sequencing was, uh, gedaan, is gedaan in de Abbey Road Studios. Natuurlijk door de vaste Beatles producer George Martin. En de remix engineer was ook een man die heel veel met de Beatles samen heeft gewerkt. Namelijk Geoff Emmerich. Um, oh, het is niet Abbey Road gedaan, sorry. Dat, uh, mag ik, dat heb ik fout gedaan. Het is gedaan in de Air Studios in, in uh, Londen. En die remix is dus gemaakt in 1977. Um, dat zijn wat achtergrondsgegevens. Er staat ook een heel verhaal op van, uh, van, van uh, George Martin. Ga ik u niet helemaal voorlezen. Want dan um, lijkt het wel een praatprogramma. En dat moet het niet worden. Um, dat ze elkaar niet zo goed konden horen. Is in het volgende nummer erg goed te horen. Want uh, bij de Beatles concerten was het altijd één ding gebruikelijk. Dat was dat Ringo uh, één nummer moest zingen. Nou was Ringo niet bepaald één van de sterkste zangers in die tijd. Om het maar zwakjes uit te drukken en dat gaat u dus horen in het volgende nummer van uh, het concert uit 1964 uh, ja, het is opgenomen op, uh, op de 23 augustus 1964 Boys, here's Ringo en The Beatles Ja, yeah. de song called Boys Ringo Augustus 1964 jongens, het is, eh, het is toch wel ongelooflijk dat dit allemaal nog kan. He, ruim 36 jaar geleden werd dit opgenomen. En misschien gewoon met een paar simpele microfoons. Want, zoals ik al eerder zei, uh, meer sporentechniek die hadden ze toen nog niet. Ja, hooguit in de studio stonden, kon je vier sporen doen. Maar dat hadden ze dus nog niet op locatie, neem ik aan. Dus dat was het, de Beatles live at the Hollywood Bowl. En Ringo Starr zong het um, en het nummer dat heette Boys. Goed, Beach Boys weer, want u zei, ik zei het, we hebben vandaag drie LP's die centraal staan in dit programma, namelijk de LP Holland. En die LP Holland hebben ze in 1972 opgenomen in uh, studio in Baanbrugge. En Baanbrugge, als u dat nog gemist mocht hebben in het eerste uur, dat ligt uh, in de gemeente Koude. Prachtige hoezo ook, natuurlijk, met een hele mooie foto erop van, van een schip. Weers, weerspiegeld in het water. En dat water, dat, dat ligt, nou, dat is bijna brandstil. Het leuke is alleen dat je de foto wel, Dat zie ik nou pas. <lacht> je moet de foto wel op zijn kop houden. Ik dacht, hij mond zo, maar hij mond gewoon. Je moet hem op zijn kop houden. En dan, dan zie je die boot prachtig weerspiegeld in het water. Het is een, een oud bootje met twee mensen aan boord. Echt een Hollands tafeltje. Waarschijnlijk op de Vinkerveense Plassen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Nou, er staan wel huizen achter. Dus ik denk, het, het, zal, het zal wel een of ander. En er staat ook een heel antiek autootje. Zo, ik ga het merk niet zien, maar het is wel leuk. Goed, maar dat is het voordeel van, uh, van oude LP's oh. natuurlijk. Dat je ook de hoezen. En zeker van iemand die niet zo best ziet als ik. Kon je het terug <laughs> een beetje. Is het tenminste wat groter als ze deed. Ja, jongen, je ziet je eigen gekte turen op die op die stomme cd-doosjes. <laughs> Daar word je gek van. En uh, dat. Uh, nou ja, oké. Okay. Uh, recorded dus in Baanbrugge, de Nederlands Using a New Clover Systems. Kus, weet ik nou? Oh ja, Clover Systems Custom Quadrophonic Cro console. Dus het is zelfs in die tijd. Nou, dat was het ook. Quadrofonisch is het uh, opgenomen. En er staat er nog bij. Ze hadden 30, maar liefst 30 inputkanalen. Nou, dat is wat. En uh, met 16 output bussen, Dat staat er allemaal achter. Dat uh, staat allemaal vermeld op die hoes en Dat kun je dus lekker zien. Dus staat precies vermeld wat ze allemaal gebruikt hebben. En dat was voor die tijd zeer geavanceerde uh, apparatuur. Dat kon ook wel. Want de Beach Boys die hadden natuurlijk wel een paar centjes. Dus die konden er wel wat geld tegenaan gooien. Goed, we gaan een nummer draaien van de LP Holland. Van de Beach Boys. En dat heet Leaving This Town. Vuurtje hier naar te luisteren, dat hoor je toch niet meer op die CD's tegenwoordig. Ik vind het zo gezellig hoor. Een beetje dat getik, een beetje geruis en zo. Zo deden we dat uh, vroeger altijd. Zo, zo luisterden we naar de muziek. Nou, dat was best niet, uh, echt niet verkeerd. Um, nog een leuke uh, informatie bij deze plaat is dat al die apparatuur die uh, voor deze opname is gebruikt, dames en heren. Die is ontwikkeld. Speciaal voor dit project van de Beach Boys. Door een uh, firma die heet Brother Records. En dan <coughs> kan wel nagaan wat er geld ermee gemoeid is geweest. Kun je je vandaag de dag niet meer voorstellen. Het werd speciaal vanuit Los Angeles overgevlogen naar Nederland... naar Baanbrugge om deze plaat op te nemen. <coughs> dus moet je even volgen. Een vliegtuig vol met allerlei benden uh, om een plaatje te maken. Nou, dan moet je toch tegenwoordig ook niet meer uh, omdenken dat dat allemaal gebeurt. We hebben een beller. Oh, toch niet? Ja, wel, jawel, jawel. Oh. Maar ik bel zo direct wel weer terug. Oh, het is altijd goed. Dat is helemaal goed. Um, we gaan weer naar uh, The Animal Crackers, dames en heren. De band zonder stekkers. Het uh, was zo'n beetje in die tijd dat de film The Sting uitkwam. Kun je die nog eens in de film? De film The Sting. Een prachtige nee, film. Nee, nee, nee. Ja, het was een te gekke film. Dat is een, een gangsterfilm. Uh, Dan hadden, met, met uh, hadden ze een paardenrace georganiseerd en dat was puur fake allemaal. Dat werd ze in de scène gezet en zo, om iemand gewoon van de Amerikaanse maffia gewoon eventjes flink te pakken te nemen. Prachtige film. En die film werd ook uh, met name beroemd door de muziek van Scott Joplin die erin zat. Dus van die ragtime muziek. Uh, het bekende werkje The Entertainer is daardoor eigenlijk beroemd geworden. Daarvoor had niemand ervan gehoord. Maar op een gegeven moment kwam dat dus als tune in die film voor. Uh, als, als, uh, en, en toen was ineens de ragtime populair. en dan moest, Iedere pianist moest natuurlijk op dat moment ook die Entertainer spelen. De Animal Crackers hebben daar leuk op ingehakt. Die hebben een eigen werkje geschreven. En dat is gedaan door Etienne François. Die heeft het geschreven. En hij heeft de titel ook iets aangepast. Dit heet The Container. En de plaat wordt opgezet. Leuk is dat, hè? Je hoort die naald echter opvallen. Praag, dan vind ik dat. Heerlijk. Die komt tegen. <tied> Wakker blijven, zeg ik tegen de technicus. Moet je zelf ook wel wakker blijven? Ja, je moet ook wakker blijven. Ja, nee, ik was wel wakker, maar ik ga gewoon te laten komen telefoon op de zet. Ja, dat, dat ja, kan gebeuren. Ja, ik heb het ook twee jaar niet meer gedaan, de radio maken. Ik bedoel, je moet allemaal weer winnen. Ja, nou ja, dat, dat gaat het volgende week weer gewoon helemaal goed. neem ik aan. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Je, uh, je hebt twee uur de tijd deze week om in te komen. Volgende week moet gewoon veilloos gaan. Ah, het gaat, gaat nu al veilloos. <laughs> goed, uh, die Animal Crackers dus uit Amsterdam kwamen ze. En de, dit nummer dat heette De Container. Geschreven door Etienne François. Het was echt, uh, ja, ik heb ze gelukkig in die tijd, dat heb je als je wat ouder bent, uh, dan, uh, dan, dan heb je dat allemaal gezien. En ik heb die band ook diverse keren uh, live zien op te... Sterker nog, ik heb zelfs een keer met ze gespeeld. Ja, dat was in een club in Amsterdam. Ik dacht dat die de Boeddha heette, maar dat weet ik niet zeker meer. Ik weet dat er voor toen ook een Boeddha was, maar die had je in Amsterdam ook. En daar speelde zij altijd op maandagavond. Dat weet ik nog wel. En ik heb daar, mocht daar een keer meedoen als pianist. Toen speelde ik ook Jack Dicillen. Nou ja zeg. wou je het voor mogelijk? Goed. We gaan naar de Beatles weer. Uit de Hollywood Bowl. En ik zie je nog een, een... Dat is leuk als je die hoezen zit te besnuffelen. Want dat, is, dat doe je natuurlijk dan als zo'n plaat draait. Dan zie ik je gewoon die hoesten bekijken. Um, let er goed op. Weet u wat, uh, wat er toen de tijd... kun wil we wel een prijsvraag van maken? <laughs> Je begint wel zo alsof de prijsvraag is. Ja, je zou er een prijsvraag ja. van maken. Wat kostte in de tijd een toegangskaartje in 1964 voor een concert van de Beatles? 64 en, gulden. En wat kostte het concertkaartje een jaar later, in 1965? 65 gulden? Nee. Oh. Nemo. Nee, nee. De ja. toegangsprijs voor het concert wat de Beatles gaven in 19, op 23 augustus 1964 kostte 4 dollar. En een jaar later was het 5 dollar. We lachen er nu om, maar volgens mij, in die tijd was het een hoop geld. Nou ja, toen stond de dollar geloof ik nog op 3,65 als je in guldens rekende. Dus dat was dan in Nederlands geld omgerekend, was het een kleine 17, 18 gulden, denk ik. En een jaar later 20 gulden. Nou ja, oké. Okay. Als je nu naar Paul McCartney wilt. Dus, ik heb Paul McCartney gezien <laughs> afgelopen december. Toen was het dus wat 90 euro. Dus dat is Reken no. uh, nou, dus ja, je... maar uit. Ja, reken maar uit. Dus 4 dollar moest je, moest je betalen om de Beatles te zien. En dan, stond, dan hoorde je niks. Je stond alleen maar tussen kruisende <laughs> de meiden in. En je hebt, je hebt ze waarschijnlijk. Uh, ...nooit horen spelen. In 1965 hebben ze ook een groot concert gegeven... ...een van de allereerste stadionconcerten die er waren... ...in het Shea Stadium in, uh, in New York... ...was toen een groot honkbalstadion... ...en daar konden 55.000 mensen in... ...en daar speelden ze ook... ...maar uh, dat zei ik al... ...geluidsinstallaties waren er natuurlijk niet... ...althans niet in de vorm zoals we die vandaag de dag kregen... ...waarin je in een zaal gewoon een perfect geluid hebt... ...door een PA-system... ...maar dat had je toen niet... En ik, ik, ik, ik, als ik die beelden nog zie, dan moet ik er nog weer iedere keer om lachen. Dat concert in she Stadium... wat ze in '65 gegeven hebben. Ehm. Um. Daar stonden gewoon... Voor de tribune stonden van die, van die zangzeiltjes. oudere muzikanten weten dat nog wel. Je had vroeger van die zeiltjes, van die foxzeiltjes. er zaten vier speakertjes in. En die stonden dan schuin naar boven gericht op een, op een standaardje. En er stond er onder 10 meter of onder 5 meter stond één. Vlak voor die tribunes. Nou, die mensen op die tribunes hebben natuurlijk never nooit iets gehoord. Dat nee, lijkt als ik me, het zo niet. zo Nee, dat, dat lijkt me zeer sterk. Maar goed, uh, die dingen zijn dus wel opgenomen, gelukkig. En uh, men heeft... Uh, in de bestaanstijd van de Beatles nooit aangedurfd... om uh, dat ooit op een live LP te doen. De Stones deden dat wel. Die waren iets minder kritisch. De Beatles die, uh, die wilden dat niet. En toch is het gebeurd. In 1977 heeft George Martin, de producer van de Beatles... die oude opnames bewerkt... Uh, met de toenmalige apparatuur. Dus dat was al wat geavanceerder natuurlijk. En toen hebben ze toch maar een live LP uitgebracht. En die hebben wij vanmiddag in de studio... En daarvan gaan we nu horen: A Hard Day's Night. Dat bedoel je met opstarten? Night was dat. En uh, zo meteen krijgt u, de, krijgt u de titelsong van die andere film van de Beatles te horen. <coughs> Want die staat er ook op. Uh, dat doen we dus straks. Uh, nu eerst weer door naar de Beach Boys. Die prachtige plaat uh, Holland die dus opgenomen is in Baanbrugge. En uh, waarvoor dus de apparatuur speciaal uit Amerika overgevlogen is. Ik, dat zou je toch vandaag de dag niet meer moeten bedenken wat dat zou moeten kosten zeg. Even, een paar ton. Ja, we, gaan even, we gaan even een plaatje maken, jongens. We laten de apparatuur even overkomen uit, uh, uit Los Angeles vandaan. Ja, dat is wel leuk. Ja, inderdaad. Zo kan het. Um, we gaan een nummer draaien van deze plaat. Dat heet Only With You. The Beach Boys. Ja. Hij komt wel. Oh. Is het zo? Ja, weet ik zeker. Oh. You're fancy. So I so yeah. love so many things that I feel I've only felt And down <laughs> until the Spend my life with you, oh All I wanna do, oh is spend my life with you, oh yes it's true I wanna spend my life with you All I wanna do oh. is spend my life with you oh. All I wanna do oh De Beach Boys van de LP Holland. Only with you. <coughs> ja, weer een beetje humor, dames en heren. Want we gaan natuurlijk weer naar die um, Animal Crackers. En ik zal u eerst weer even laten genieten van wat slappe opmerkingen... die er door de, <coughs> sorry, door de heren op de hoes gezet zijn. Uh, opmerking van de Nederlandse spoorwegen. Het loopt als een trein. Wat wil je? 16 sporen. Uh, inspecteur van het onderwijs. Zeer grote klassen. Uh, Jan P. Kroegbaas uit Enkhuizen. Wie dat is weten we niet. Maar Jan B. is een kroegbaas, dus uit Enkhuizen. Geweldige aanfluiting. En dan professor P. <laughs> dat is natuurlijk een. Uh... Niet dokter Anders P. Nee, nee, dit was professor P. Oh. Dit was uh, een, een nog hogere meneer. Die krachtstrillingen zijn oorverdovend En daarbij heb ik die handen ganz blauw geklatscht. <laughs> ja, dat is leuk. Ome Joop, lekker het plaatje. ...en het World Wildlife-punt... ...die beesten moeten nodig beschermd worden. Ja, dat is logisch. Animal Crackers. Eh, ik hoorde trouwens over Animal Crackers... ...gesproken dat André van Duin van de zomer... ...weer mee gaat beginnen. Dat wordt weer lachen. Gezellig. Eh, nou, oké. Okay. Eh, we gaan een liedje draaien... ...van deze plaat. Geschreven... ...door... Eh, ...door Greta Schley... ...en Rob Milton. Ja, ja. En het nummer dat heet... ...de Teddy Hop. Hier zijn de Animal Crackers. De Lambert Walk heeft afgedaan Er is een nieuwe dans ontstaan De hele wereld dans voortaan De Teddy En alle mensen groot of klein Of Turken of Chinezen zijn En ieder zingt slechts één refrein De Teddy de Teddy, de Teddy, dat is de hobby van de dag, men danst, de Teddy. Op Corfu, Timbuktu, op Katendrecht in de Jordaan danst men, de Teddy. In ieder land op ieder feest klinkt steeds dezelfde mop. En gaan de bindjes van de vloer eens voor de teddy hop. Op Ali danst Ali in ogen zand, danst de hand alleen. De teddy. Voor deze dans werd zo gezegd, in hart is Tegenlegd. Daarom heet hij ook zeer terecht. De Teddy. Daar deed een weer die jarig was. Eens vergoed zijn nieuwe pas. De dans was naar een eerste klas. De teddy. De teddy. De Teddy. De Teddy. De allernieuwste modedans is uitgevonden. Men zingt hem. Men springt hem. In Kopenhagen op Parijs op pair. In London. De Chestnut Tree, de Pauparade, de Jam Tiger Rack. Die zijn al lang weer uitgerast De Teddy maak je gek. En elus die scheel danst op een stof in de alkoholplein. De teddy. Zet hem op, jongens. Ja, zo gaat hij goed. Al staat de wereld op zijn hoofd en wordt ons vaak een kool bestoofd. er is één ding dat veel belooft. De dat is de dans die je onthoudt, al wordt je als Sinterklaas zo oud. Hij maakt je warm, hij maakt je koud. De Teddy, de Teddy, de Teddy. De hot and swing and crazy dance. dat is de Teddy. In Bandung, in Chantung, Cairo, Broek en Waterland dansen De de vredesconferenties zijn nog lang niet van de baan. Maar zou men daar de teddy dansen, zou het veel beter gaan. De wasvrouw in Warschau, de groenteman in Hindustan dansen. De teddy. Mm -hmm. Teddy was dat. Van The Animal Crackers. De band zonder stekkers. Een uh, ontzettend leuk Dixieland orkest. Met uh, heel apart instrumentarium. Maar ook echt oude, oude, oude instrumenten. Zo'n grote sousafoon en zo. En ook een, een, een viool. ...waar zo'n horentje op zat, weet je wel. Net is met zo'n oude patofoon, weet je, voor de oorlog. Dat weet jij niet meer, Maurice, maar toen was jij nog lang niet... Uh... Nee, toen was ik er nog lang niet mee. Nee, ik ook niet hoor, maar goed, maakt niet uit. Maar ik weet wel van de serie van Hallo, Hallo, dat oma daarboven ligt met die grote horen. Ja, nou, een zo, ja klopt, dat klopt. En, en zulke dingen had je dus ook op een, op een viool zitten, want dan werd dat geluid daardoor nog, nog enigszins, <laughs> vers, nee, enigszins vers, versterkt. Want anders hoorde je die hele viool natuurlijk niet. Dus dat, werd daar, dat, dat was de manier van versterken. Dus okay. ze, noemden, ze noemden zich ook de, manier, de band zonder stickers, die Animal Crackers. Nou, u hoort er straks nog meer van. Uh, ik denk dat we nog precies aan één of twee liedjes toekomen. Uh, nu weer naar de Beatles. Ja, het kan bijna niet anders natuurlijk, want uh, daar zijn we weer aan toe. En het is nog prachtig. Als je die hoes bekijkt, er staat dan een, een hoesbrede foto van hoe die gasten op de bühne stonden... Met de, met de versterkers die ze bij zich hadden. Nou, dat zijn versterkers die zou je tegenwoordig in je huiskamer zetten... Ja. Uh, maar wat wel opvallend was, ze hadden al wel meerdere gitaren. Ja, Paul McCartney had twee bassen. George Harrison had twee gitaren. En John Lennon had er ook twee. Ja, dat kan je op die foto mooi zien. Ja, een twaalfsnarige hadden ze onder andere. Een twaalfsnarige Rickenbacker-gitaar. Uh, dus daar moet je tegenwoordig een vermogen voor betalen... om zo'n gitaar te, te kunnen bemachtigen, als ze er überhaupt nog zijn. Maar die hadden dus een heel apart uh, geluid, die twaalfsnarige uh, Rickenbackers... En uh, de birds zijn daar onder andere ook beroemd mee geworden. Jim McGuinn. of Roger McGwin, zo wordt hij ook wel genoemd. Die uh, gebruikte dat ding ook heel veel. Maar de Beatles waren de eerste. Ja, echt wel. Die waren de eerste. Goed. Uh, nou, tweede film van de Beatles uit 1965 heette Help. De eerste film Hard Day's Night was in zwart-wit. En de tweede film was in kleur. En het was een hele leuke film met een heel leuk verhaal. Uh, met al wat een beetje absurdistische humor erin. Waarin je al wat kleine trekjes van Monty Python. Later Monty Python kunt terugzien. Want Beatles waren daar ook al een beetje mee bezig. En er was ook een hele sterke band. Tussen, later tussen George Harrison en uh, Monty Python. Want die, uh, Monty, uh, George Harrison is de figuur geweest. Die alle films van Monty Python geproduceerd heeft. Dus ook financieel mogelijk gemaakt heeft. Goed. Help dus, hierin, alweer uit de Hollywood Bowl uit 1965, de uh, Beatles. Ja. When you're fun, zeg ik al de baan. We zijn er alweer zo wat doorheen, joh. Het gaat te snel, hè? Goed. Ja, nog 10 uh, minuten. Ja. ja, dankjewel. Goed, dat waren de Beatles Help uit 1965. Opgenomen live in de Hollywood Bowl op 30 augustus 1965. Uh, we gaan snel weer naar de Beach Boys. En dat, uh, dat is het laatste stuk wat we van deze plaat kunnen draaien vandaag. Van de LP Holland. En dat heet Funky Pretty. The Beach Boys. Daar komen zij. Als het goed is. Oh, boo. Yeah. geschreven door Brian Wilson en Mike Love... ...en met de additional lyricist... ...oftewel, degene die ook bijgedragen heeft... ...aan de teksten was... ...hoe heet die man? Hoe staat die nou? Hallo? Oh ja, Jack Riley. Goed, we gaan snel naar de Animal Crackers... ...en ook dat wordt de laatste track... ...die u daarvan te horen krijgt... ...vanmiddag althans... ...en dat nummer dat heet... ...Faiza. Ja... Lukt het? Hij ja, moest even klaargezet worden. Oké. Okay. Een kamerbrede woestijn tot de nok gevuld met zand trekt een karavaan met sprongen voorwaarts. Zand is al, kameraden, zand, zand is al. De hete woestijnwind giert om de tochtige hoeken van eeuwenoude piramides dat er lieve lust is. De temperatuur is opgelopen tot een hitte van een zandstraalkachel en het beetje water dat de eenzame ruiters nog hebben is brak en lauw. Het kadige rantsoen bestaat dagelijks uit één slok water, drie zandkoekjes en een zandaardappel de man. Oh, ging op een zandkoekje. Gezeten op de schepen der woestijn bestaat de bemanning uit de 47 koppen. En een schotel. De gesprekken verzonden. De verveling viert hoogtij. Men lurkt aan een pijpkaneel. En vertelt elkaar schuine zandbakken. Zegt die ene mummy tegen die andere mummy. Volgens mij ben jij verkeerd verbonden. <lacht> ik, ken er, ik ken er nog één. Oh. Komt de Belgische mummy met een grenzen grens. En die vraagt aan een Vlaamse gai. <lacht> Avonds als de zon in het zand zakt En Klaas vaak de mannen zand in de ogen kon strooien En een diepe ruste de stilte verstoort Dromen de mannen van de koningin der woestijn Faisa Faisa, bloemen de woestijnen Faisa De morgen, bij het krieken van de haan, bestijgen ja, de ruiters na zich het zand uit de ogen te hebben gevreven, hun edele delen, eh uh, pardon, kamelen. Hallo. Het zal een dag vol bitter en ellende worden. Ja, ja. Allereerst stuurt de karavaan op drijfzand aan. Daarna worden zij getijsterd door een zandvloeiend plaat. En alsof dat nog niet genoeg is verschijnen aan de kimmen Alibaba en zijn veertig landrovers. Fang, hé, hey, een lekker tolband. Het lijkt het wilde oosten wel. Ah, bij het in waarbij menig dapper manschap in het zand bijt. Hapslik, hapslik. Gelukkig ontsteekt er zich een vreselijke zandstorm. Die de schurkachtige nijlpaarden van als droog zand uit elkaar doet vallen. Au. Oh, oh. Na hun wonden gelikt te hebben Leggen de mannen zich te rusten op hun eenvoudige spekerbedden oh, oh, oh. Sluiten de vermoeide oogleden en daar verschijnt hun nachtspiegeling oh, oh, oh. Faiza Faiza, bloemende moestijnen Faiza, zo ben je de meiden Faisa, open de gordijnen van je tent Ik nog een uh, minuut of drie. de Crackers dus. En uh, ja, jongens, uh, nou, uh, het spijt me. Uh, dit was het alweer. Twee uur vliegt om tegenwoordig. En uh, we zijn er uh, heel blij mee. Uh, ik vond het leuk om te doen. Ik hoop dat u het leuk vond om naar te luisteren. Volgende week uh, zijn we er dus weer op ZFM Zandvoort. Uh, ook te beluisteren via internet op www.zffzandpoort.nl. En dan op de knop luister live ofzo, of zo. Uh, ja, luister, ja, luister, luister, ja, luister je live. Je hebt ja, een site, ben bezeideerd. je, ja, je, goed, je goed, gedaan, goed? Ja. goed. Nou, volgende week zijn we er dus weer. Maurice en ik met uh, weer drie LP's. En we hopen dan ook nog wat bijdragen van andere mensen erbij te hebben. Er wordt een gast verwacht. Wie dat is, dat gaan we nog niet zeggen. Maar dat hoort u volgende week wel weer. En uh, nou ja. Mocht je suggesties we... hebben, stuur een e-mail nou, naar vinyl het zfmzandvoort.nl Juist. Dat is vandaag nog niet operationeel. Maar uh, dat gebeurt zeer snel. Dan uh, krijgen wij de e-mail. En dan gaan we daar natuurlijk wat mee doen. Bedankt voor het luisteren allemaal. Bedankt Maurice voor de techniek. En Graag gedaan. Wat mij betreft. Tot volgende week zo woensdag. Om twee uur. dag